maar niemand? niemand nee. Maar, maar nee, nee, hij heeft van alles gedaan. Hij heeft al een duur verset... trouwe kameraad. Ja, Christian Bernard, ja, dat is mijn kameraad. Nee, ja. he, he, heeft hem er niet toe aangezet in de klammisch geld te verdienen? Nee, nee, nee het, was Philippe ja. die, het was Philippe die dat zelf wilde doen. Ja. Maar wat mij verwonderd is, uh, dat is, maar oud geweest voor al die jaren... Ja, toch. ...waarom is je niet uitgenodigd geweest... ...op dat trouwfeest. Maar dan was uitgenodigd. Dat was uitgenodigd, maar dat kostte niet. Ja, je maar niet mevrouw, vragen... Voor, ...voor wat dat in mijn kosten. Goh, is, ik zo zoveel aan mijn hoofd nee. ...maar je was uitgenodigd. Oh. Ja, hoor. Meneer Van Dort hebt u nog andere kinderen? Eh, uh, een elk. <lacht> dus je hebt maar één zoon? Nee, ik heb, ik heb geen niet meer nu, nee. Oh. Dat is ermee gedaan, ja. Hoe is hij eigenlijk bij die dingen terechtgekomen? Ja, kijk. Hij is leren kennen, geloof ik. Met u te gaan, met te gaan dansen. Nee? ja, Had hij lang al, al lang kennis mee? hij is zo lang, geloof ik. Ik geloof het niet. Een jaar nee. of twee misschien. Allee, dat is niet langer, niet? Nee, nee. Dat is niet langer, niet? Nee. Maar zat hij vroeger nog... Uh, maar ho, maar niet te veel zeggen ook, ho. Ja? Nee, maar ho. dat ze vroeger nog. Maar alles als ze vroeger misschien nog wel andere jongens gekend oh, ja, of andere het mannen het gekend het ja, ho. ja. Maar ik vind ik toch precies dat de er zuster zo wat onderzoek tegen wil doen bij commissaris van in. De Vanin. zuster van Groningen. Ja, van van, eh, maar ja, kijk. Dat je zo'n beetje... Uh, u da probeert te beschermen en... Uh... Of, dat ze, of dat ze dat tegenhoudt, ik, ik weet het niet. Maar hou, je moet vertrouwen in de politie, ja maar heeft Filip heeft nog iets gezegd tegen u... dat hij hem getelefoneerd had voordat hij naar boven ging? Heeft hij echt niets gezegd? Nee, nee, nee dat weet ik niet van. Moest ik dat weten, dus ja het... Heb je hem naar boven zien gaan? Ja, ik kan hem naar boven ze gaan. Uh, ik geloof dat wel. Ik geloof dat wel, ja. Maar er zijn 200 man op de receptie Wat weet je? hè ja. Waarover is die ruzie gehaald tussen u en Bernard? Want er heeft iemand gerobbeld dat u met Bernard ruzie gekregen hebt. Nee, nee, nee. Mijn zeunen. Mijn zoon was eigenlijk aan het concurreren met, met de zaken van Bernard. En, en, en dat was niet schoon, nee. Dat kun je toch niet doen? Oh, je ja, uh, in uh, de stil geleerd, Dat is concurrentie. Wat ik zeg, je. Dat is concurrentie, daar ben ik mee akkoord. Concurrentie. Ah, maar dat was niet schoon van Filip. Dat was niet goed. Als morgen een vies bedrijf naast u begint, gaan ja. wij ook ruzie krijgen. De zuster? Dat is concurrentie. Ja, Dat is concurrentie, ja. Oh, en Filip? Filip, oh, oh. geen concurrentie toe, doen aan doen aan, aan, aan Christian. Ja? Maar dat is toch gezond? Concurrentie? Ja, maar je moet een beetje fair play aan. Ja. Je is in stil geleerd bij Christian. Christian had hem kansen gegeven om in de reclame te gaan. Oh, ga gaat me er niet mee moeien. Ja. Dat Daarvoor voor, ja, voor, ja, uh, voor Christian. Uh, ja. Mag jij mij ze Zuimer ook? Ruzie gehad, hè? O, mijn zoon ruzie gehad. Jij he? met mijn zoon hebt ruzie gehad. Hoe dat, wat wil je zeggen? Ik was zijn vader, je voedt je zoon op, Hij mag naar de universiteit gaan, dat gaat niet, dat mislukt. Hij had dan een keer woorden voor uw zoon, maar waar ben je nu naartoe? Ho. Nee. Al is van, uh, jongen, u zet dat geld aan buiten Daar kan een ruzie over beginnen. Nou, lustig, hè. E, Een trouwfeest met 200 man, uh, ja, is, dat, is dat ruzie? Nee, nee. Nee, omdat de ruzie bijgelegd is. Eh, maar voilà, de ruzie is bijgelegd, maar er was ah, geen ruzie. En waarover ging... ging de ruzie dan? Ja, het geld, zeker. O, maar, nee, nee, nee, Over wie dat moest betalen. Oh, nee. De feest. Wat is er van die trouwfeest? O, wie dat ze moest betalen, die ruzie, ging daar ook niet over. O, maar, nee. Was mijn geld, nee? Was en mijn zonen. En uw vrouw, daar hebben we precies nog niet veel van gehoord. Ja, meisje... Ja? Mijn zoon is is, is, is vermoord, he? Wat wat wel van mijn vrouw. Dat mensen is kapot, ah, ja? Ja, ja. ja toch weer meer. Maar jij nee, toch precies niet, hè? Maar, maar, Kijk jongens, toch weet je hoeveel mensen dan er in, in mijn bedrijf werken? 1200 mensen, die, die mensen moeten al brood verdienen, hè? En al die en die vis daar kan niet wachten, nee. He? Heb jij dat toch ook verder schopt van een zo'n klein bedrijf kunnen beginnen over 30 jaar? Ja, ik. Ja, ik, ja, ik, ja, ik is dat, ja, dat allemaal goed? Ja, tisje, uh, ja, ja. En de regelen verlopen? Ja, dat is allemaal, allemaal verlopen. Ja. En, en, en, uh, Christiaan heeft mij geholpen, en, uh, dat is allemaal goed verlopen. Ja. En uh, alle vissoorten, zo, 90% zonder, zonder roten. En alles goed, goed versneden, en, uh, brokken, en, uh, allee, hou, uh, we werken tot in Canada, en, en, en, China en, en, en, en, heel de wereld. Kom, hou. En die geesten ik ben hier hoor. van dorpen. Ja. En een dag of twee dagen... ...zal de firma toch ook wel kunnen werken zonder dat u erbij bent, hè? Meneer, je zit niet in de commercie. en oh, oh, oh, oh, oh. Zeker niet in de VES. Je weet niet wat, wat dat is. Nee, als ik kijk, dan moest hij komen. Ik zou toch niet uh, achter tien uur in mijn bedrijf kunnen zitten. Meisje. Of dat op de VES is, of iets anders. Meisje, Als je in zo ja, zo'n bedrijf zit, nee, moet je alles in de hand doen. Ja, maar er zijn toch nog mensen om in de ja, zijn toch niet ja, Ik, ik heb de indruk dat ze me hier aan de telefoon beschuldigen van het wat ik weet niet van het wat mm, ik, de, ik de, weet de, niet de, wat ik zo dan. Wat moet ik doen een week? een kon pakken en de boel nee. op een ja, vrouw Ja, ik nee. kan ondersteunen. Nee. Dat kan niet. Maar doen. Dat, u, dat u één of twee dagen afwezig bent uit het bedrijf, zal het bedrijf niet schaden. Nee, en, en wat was er dan even los? Ja. Mag ik een keer het was zijn? Ja. Wie moet de moord op mijn zeunen plassen. Ecke of de politie? U helpt de politie absoluut niet. Hè? Huh? U ah, helpt de politie absoluut ah, niet. Ik, ik heb nog dat... niets verteld. Oh, dat is gewoon, cool, hè. Meneer Van Dorpen, u had ruzie met Christian Beernaert. Um, zou het eventueel kunnen dat Christian iemand ingehuurd heeft... om uh, uw zoon te vermoorden? Hmm, door hij misschien een zijn tot zoiets? Zee, uh, ja, zou je dat kunnen houden. Uh, ik weet het niet, maar waarom zei hij dat ik ruzie had met, met Christian Bernard? Christian Bernard heeft he, mijn zaken vooruit Mee eigenlijk. De, de, de, de namen Sivillet en mijn zaken moderniseren. Nou had, had ik geen ruzie met Bernard. Nee, Filippo want het was gedaan dat niet gekomen was ten opzichte van Bernard. Maar dat was Filip, ja. Nee? Dat was ik kijk niet. Ja, oké. Okay. Misschien dacht Christian nou.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 Maar ho zou Komt dan niet meer schoenen, nee, ho, want dan is allemaal vragen aan die telefoon. Alleen wat, wat moet je er nu op zeggen? Mijn zin is getrokken met dat meisje dat hij heren zag. ook ook veronderstel het al. En verder uh, niet, want hij zat niet in mijn bedrijf, nee. was misschien, zijn... Och, met zijn reclame bezig. ho oh, dat, dat, dat, dat priet praat niet,